This one we made just for fall and winter runs a bit too small. And this mid green is new for school.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 Vorige week deed PvdA-leider Samsom een beroep op de pensioenfondsen om meer in Nederland te investeren. De fondsen zeggen dat wel te willen, maar alleen als de overheid een deel van het risico draagt. Het geld kan gaan naar zaken als infrastructuur. De grote goede doelen hebben vorig jaar voor het eerst in jaren last gehad van de recessie. Bij veel goede doelen stagneerde de opbrengst uit eigen fondsenwerving. Dat meldt de Volkskrant. Grote verliezers zijn het Rode Kruis en Core Date met ongeveer 20% minder opbrengst.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 Met die doorstart kunnen ongeveer 300 van de 500 werknemers weer aan het werk. Het weer. Eerst nog kans op nevel of mist. Daarna droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Tegen de avond een bui. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... verkoopt het Amstel 4. Op de A4 de Haag Amsterdam verkoopt het Nieuwe meer 7 kilometer... Op de A8 vanuit Zaandam voor Oostzaan, 4 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Bad Oeverdorp, 6. A10, de ring van Amsterdam tussen de Afrit Volendam en de Zeeburgertunnel, 5 kilometer. Tussen IJmuiden en Oud-Zuid staat ook 5 kilometer. Naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum, 7. Op de A20, hoek van Holland Gouda. Naar Gouda, 4 kilometer bij Knoppenk de Bregseplein. Naar hoek van Holland, 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. A28 zwolle Amersfoort bij Amersfoort 4. Tot A44 Amsterdam Den Haag voor de aansluiting met de N14 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij deel 2 van het programma Zandpakt op zondag. En we begonnen met uh, America, met uh, To the Border en voor het vervolg. Halen we even adem. In het gedeelte van het programma Zandvoort op zondag bij ZFM volgen we de Tour Wimbledon Formule 1. En we hebben ook wat regennieuws, wat onze kinderen allemaal deze zomer kan doen bijvoorbeeld in Zandvoort. Bij muziek onder andere van Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. De nieuwe zingel van Bruno Mars heet Treasure. En daarvoor horen we Belinda Carlisle. Met heaven is a place on earth. Dit is hier van Zandvoort, de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. Zometeen wat sportnieuws, onder andere de vervolgingen van de Tour de France. Nu even Manu la Tribu de Dana.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 Paul en daarvoor Manu, La Tribu de Dana. Uh, we volgen natuurlijk nog steeds de Tour de France. Nog steeds uh, rijdt uh, Lars Bomen vooraan. Wel een minuutje van de tijd afgesprokkeld door het peloton. 1 minuut en 47 seconden uh, rijden zij voor het peloton op Korsika. En als we gaan kijken naar de Grand Prix, is het uh, Nico Rosberg op 1. 2 Mark Webber, 3 Kimi Räikkönen 4 Adrian Sutil 5 Daniel Ricciardo en op 6 Sergio Perez. En waar Vettel is gebleven... in ieder geval niet bij de top 12. Dus uh, goed, volgens mij is daar wat aan de hand. Wie weet, dat uh, laten we je zometeen nog wel even weten. We gaan even kijken naar Williams. Naar uh, Wimbledon, dat wou ik zeggen. Sabrina Williams kent vooralsnog geen problemen in haar jacht op titelprolongatie op uh, Wimbledon. De Amerikaanse rekenen gisteren in de derde ronde in een uur af met de 42 jarige Japanse Kimiko Date Kroem met uh, 6-2 en 6-0. Williams heeft in haar drie partijen tot nu toe slechts 11 games moeten afstaan. De nummer één van de wereld staat uh, nu op 34 overwinningen op rij. De vierde ronde komt ze voor het eerst op Wimbledon. Een geplaatste speelster tegen. Williams speelt voor een plaats in de kwartfinale. Tegen de Duitse Sabine Lisicki, De nummer 23 van de plaatsinglijst. Die won eerder die zaterdag op in drie sets van Samantha Stoser. En Ali bereikte met grote moeite de vierde ronde op Wimbledon. De Chinese nummer 6 van de plaatsinglijst stond tegen de Tsjechische Klara Zakapolova op de rand van de uitschakeling, maar wist net op tijd de partij om te keren. 4-6, 6-0 en 8-6. Saka Pallova mocht op 6-5 in de derde set voor de overwinning serveren. De Tsjechische, de nummer 43 van de wereld, was haar zenuwen niet de baas en leverde haar servers in. Lee profiteerde optimaal en sloeg in de veertiende game nogmaals toe. De Chinese speelt voor een plaats in de kwartfinale tegen de Italiaanse Roberta Vinci, die een twee sets won van Dominica Sibukova uit Slowakije. En Novak Djokovic heeft gisteren op overtuigende wijze de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De nummer 1 van de wereld liet op het centercourt in Londen geen Spaan Heel van Jeremy Jardy. Hij won met 6-3, 6-2 en 6-2. Djokovic hoefde dit toernooi nog geen set af te staan... en lijkte steeds beter te gaan spelen. De Servier maakte tegen Chardy nauwelijks fouten... en serveerde ijzersterk. Hij kreeg geen enkele breakpoint tegen... en Djokovic sloeg op zijn derde wedstrijdpunt toe. De partij nam geen, nog geen anderhalf uur in beslag... en Djokovic die treft in de volgende ronde Tommy Haas. De 35-jarige Duitser versloeg eerder op de dag Feliciano Lopez in 4 sets. David Ferrer die drong door een moeizame zegen... Alexander Dokopolov door tot de laatste 16 in Wimbledon. De Spanjaard, de nummer 4 van de plaats in de lijst. had vijf sets nodig. tegen de onberekenbare Oekraïner 6-7, 7-6, 2-6, 6-1 en 6-2. Ferrer die verzuimde zowel de eerste als de tweede set. het tweede bedrijf zelfs tweemaal. om eigen service naar zich toe te trekken. De eerste keer profiteerde Dokopolov door de tiebreak te winnen. De tweede tiebreak ging gemakkelijker naar Ferrer. Dorkopalov wisselde gewoon de mooiste ballen met de raarste missers af. En in de derde zet lukte bijna alles. In het restant van de wedstrijd maakte hij te veel fouten in zijn eigen service games. Ferrer die speelt in de vierde ronde tegen Ivan Dodjic. Die een gemakkelijke middag had tegen de niet-fitte Igor Seisling. Die met drie sets naar huis ging, die Igor. Tja, zo is het nou helemaal. Gaan we gaan weer verder met muziek uit de jaren 70 Is hier niemand minder dan Andrew Gold. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar zijn muziek die blijft voorbestaan. Met deze prachtige klassieker Never Let It Slip Away. Is thoughts get this early Don't you worry, yours is coming too helemaal gemaakt, Billy Preston en Sarita. With you, I'm born again. Die ga ik wel eens een keertje uit de oude doos toveren, maar dit was er ook eentje hoor. It will come in time and therefore never let the slip away van Andrew Gold. Twee minuten over half vier geworden in zondag Zandvoort. Dat zien we altijd zo graag hier in de Zandvoort. We gaan even kijken wat er allemaal te doen is. Vandaag uh, is er een uh, natuurlijk uh, culinair Zandvoort. Dat duurt nog tot half tien. Ik kan met... Uh, Muntjes betalen, nou eigenlijk meer met scharrekoppen. Het is op het Gasthuisplein. Zin om lekker te eten, dan moet je daar naartoe gaan vandaag. Park Zandvoort trouwens. Italia Zandvoort, Italiaanse auto's en producten. En uh, nog tot 4 uh, uur uh, de Rocky Show Brass Band. Uh, het muziekpavioen van Komend weekend staat uh, in het uh, teken van de Masters of Formula 3 op het Park Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat, ik zal even kijken of ik... Uh, in de derde uur nog even het programma voor je kan toveren. En wat ik je al net heb verteld, een uurtje geleden... we hebben ook een muziekfestival. Het is gratis, optredens op vier podia. Dan hebben wij zondag 7 juli... dan is de Tiny Little Big Band op de muziekpavillon. Raadhuisplein van 1 tot 4. En ook volgende week uh, zondag... Sandfort Alive bij de strandpavillons Mango's en Brussel's. Gratis vanaf 4 uur. Dus we hopen dat het... Uh, Mooi weer geworden dat Lex van de Horen gewoon zijn afspraken vasthaalt. Dat het aan het eind van deze week wat warmer gaat worden met de bijhorende zon natuurlijk. Goed, dit is Zandvoort op zondag op ZFN. We draaien even een plaatje uit begin jaren nul. Ricky Martin en Christina Aguilera zijn hier. Nobody wants to be lonely. Ricky Martin en uh, Christina Calera. Nobody wants to be lonely. En daarachter Swing Out Sister met You On My Mind. Dit is CFM. Het is 11 minuten, minuten overal vier. De lijst naar op Zondag. Met de nieuwe single van Miss Carol Emerald. Die heet de Likert Blanche. Yo he enviado del corazón Sailor, de Cumbia. en daarvoor horen we muziek van Cara Emerald met Liquid Lunch. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokale en regionale informatie. De zomervakantie staat alweer voor de deur. Gelukkig is er voor de thuisblijvers in de tweede en derde week genoeg te doen. Want dan organiseert Rekenjaarden voor de 46e keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Twee teams zullen aan de hand van twee verzonden thema's activiteiten verzinnen... om de twee weken van 15 juli tot met 26 juli op een leuke manier te vullen.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 Jaarlijks wordt Recreade op de laatste vrijdag afgesloten met sante kraampie. En voor 3 euro kunnen kinderen dan van 12 tot 3 kaarsen en buttons maken. Emanieren, appels versieren, sminken, plastic smelten en nog veel meer. Op www.recreade-zandvoort.nl staat een uitgebreid overzicht van het programma... wat dus halverwege juli gaat plaatsvinden. Vorige week woensdag was het feest in de Zandvoortse vestiging van de Bibliotheek Zuid-Kemmerland. Kinderen konden met hun lievelingsboek op de foto. En van al die foto's en de foto's uit andere filialen wordt een lange ketting van foto's gemaakt. Nieuwe leden kregen een tas en een karavaan... van honderd buitenlandse bibliotheekmedewerkers. Kwam bij de Zandvoortse Bibliotheek om aandacht te vragen... voor de uitholling van het bibliotheekstelsel. Volgens de fietsers worden teveel bezuinigd op de openbare bibliotheken... en dat gaat ten koste van de kwaliteit. Nog meer bibliotheeknieuws, want Bibliotheek Zandvoort... houdt een grote verkoop van afgeschreven boeken... waaronder jeugdboeken, romans, informatieve boeken... thrillers en detectives... Alles gaat weg tegen de bodemprijs van 1 euro per stuk. Tenzij anders vermeld is. Let op, betalen kan alleen maar met uh, PIN of uh, nog uh, ouderwets met chip. Want uh, dat gaat er uh, volgens mij volgens jaar eruit. Nog één nieuwtje, de verkoop van kaarten voor de derde editie van Culture at the Beach... dat dit jaar plaatsvindt op zondag 6 oktober, is begonnen. Vorig jaar waren alle entreebewijzen voortijdig uitverkocht... en daarom heeft de organisatie besloten dit jaar een samenwerking aan te gaan... met twee extra strandpavioens. En zijn er tegelijkertijd weer nieuwe en ook meer artiesten gecontracteerd. Culture at the Beach is een dinnershow voor het goede doel... en is een initiatief van Lions Club Zandvoort... in samenwerking met het Stadsgouwburg en Philharmonie in Haarlem. En dit jaar doen de volgende Zandvoortse pavillons mee. Vogelstrand, Beach Club nummer 5, de haven van Zandvoort, Plassand... Club Nautique en Rapa Nui. Tussen de verschillende optredens van de artiesten wordt een drie gangen menu geserveerd voor de gasten. U kiest uw eigen favoriete strandpavioen waar u de hele avond blijft en kunt u genieten van drie bijzondere verrassingsoptredens van drie van de volgende artiesten. Dolf Jansen, Miss Molly en Me, Ryan Panday, Pieter Derks, Piepschuim en Emilio Guzman. De artiesten reizen dus van pavioen naar pavioen. De nette opbrengst van het evenement gaat naar stichting Alliance Helpen Kinderen. Een stichting die zich uh, reeds jaren volledig inzet voor relatief kleinere projecten... ten behoeve van kansarme kinderen in het uh, binnen- en buitenland. Kaarten voor deze unieke avond zijn te koop bij de deelnemende strandpavillons en de leden van Lions Club Zandvoort. De prijs bedraagt 75 euro per kaart en de drankjes zijn niet inbegrepen. Meer informatie vindt u op www.cultureatthebeats.com. Dus www.cultureatthebeats.com. Goed, tot zover de lokale en regionale informatie. Bij Zandvoort op zaterdag gaan we muziek draaien van Daniel Merriwater.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 Merry Water met Change. Vier minuten voor vier op 30 juni 2013. Je luistert naar Zandvoort op zondag. En er is nog geen plaatje voor de Nieuws van 4 uur. En dat doen we met Patrick Beduel. la voix. Jij pas envie te rentrer chez moi Si ce soir pas envie fermer la gueule Si ce soir envie de me casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la Wat je moet zien, wat je je moet zien, zien, je moet zien, je moet zien, wat je moet zien, wat je moet zien, wat